Dorien Bouwman met het NOS-journaal. D66-leider Jette zegt er vertrouwen in te hebben dat een minderheidskabinet van D66, CDA en VVD. straks op brede steun kan rekenen uit de Tweede Kamer. Ook op grote thema's als stikstof en woningbouw. Sommige oppositiepartijen zeiden na hun gesprek aan de formatietafel. dat het leek of er nog geen idee was. hoe ze in de nieuwe situatie willen samenwerken. Jette had zelf een heel andere indruk van de gesprekken, zei hij. Het gesprek tussen de VS en Groenland en Denemarken... heeft de fundamentele meningsverschillen niet opgelost. Maar de Deense buitenlandminister noemde de sfeer wel constructief en openhartig. Er komt nu een werkgroep die naar de toekomst van Groenland gaat kijken. Een olietanker met Venezolaanse olie is vandaag aangemeerd in Curaçao. De olie wordt daar tijdelijk opgeslagen in tanks... in opdracht van de Amerikaanse regering. Van daaruit moet het vervolgens doorverkocht worden. De Tweede Kamer wil dat het kabinet haast maakt met een besluit over nieuwbouw rond geitenhouderijen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die rond een geitenboerderij wonen meer kans hebben op longkanker. Het kabinet werkt nu aan een afstandsnorm voor nieuwbouwlocaties... maar heeft nog niet besloten wat die afstand wordt. De betrokken ministers zeggen dat ze de gezondheidseffecten serieus nemen... en hebben om aanvullend onderzoek gevraagd. De resultaten daarvan zijn er binnen een paar weken. Er zijn vanavond vier achtste finales gespeeld in de strijd om de KNVB-beker. PSV stond na een half uur al met 4-0 voor tegen FC Den Bosch. Dat uiteindelijk nog één doelpunt wist te maken. Almere City Telstar eindigde in 1-3. Bij Gohead Eagles tegen Heracles Almelo was de stand 2-2 na de reguliere speeltijd. En moest er eerst een verlenging en een penalty serie aan te pas komen. Daarin trok Gohead Eagles aan het langste eind. Ajax verloor met ruime cijfers van AZ. Het werd 6-0. Het weer. Grotendeels bewolkt. Lokaal wat regen. En de temperatuur loopt de komende nacht langzaam wat op. Morgen veel bewolking. Op veel plaatsen wat regen. En het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love. Would be nice if I could touch your body. Zfm 106.9 fm ZFM ZFM FM I'm So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 the day to come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 My face in your hands Live for a second Without hesitation And never forget Yeah.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 Oh you know it was a sweet sensation Looking at you from a distance Ooh, it seems so real